Na drie uur welkom terug bij de Zandvoortse Radio Zandvoort op zaterdag. Zaterdagmiddag live en op maandagmiddag voor de herhaling tussen twee en vijf uur. En vandaag hebben we heel veel sports. Ja, we hebben het al gehoord. Uiteraard Willem die staat voor ons vandaag op het circuit Zandvoort bij de Historic Grand Prix. Waar nu de Masters zijn gestart als het allemaal goed is. Maar we hebben ook nog iets in Italië, op Monza. Daar gebeurt ook wel het ene andere Jan, uh, Wat gebeurt daar? Nou, daar, uh, daar rijden ze momenteel de kwalificatie in. Dan hebben we het over de echte Formule 1 Masters, om het zo maar eens te zeggen. Uh, ze hebben met nog ruim 10 minuten te gaan, uh, Q1 van start. Een merendeel heeft nog geen tijd neergezet. Maar uh, de een naar de ander, uh, uh, in de bocht voor het rechte stuk, als ze met een snel rondje bezig zijn... Dan, euh, dan hebben ze track limits, dus dan mogen ze niet buiten de baan komen. Euh, en dat gebeurt om de havenklappen, dat er een buit, dus die snelste tijd wordt afgenomen. Maar wat dan nog erger is, is dat ook het rondje daarna ook dus niet telt... omdat ze dan te veel snelheid opgepikt hebben in die laatste bocht voor het rechte eind... Daar uh, in Imola, op het, uh, in Italië. Ja, ik zag net Russell op uh, P3 staan. Ik denk dat, dat gaat lekker voor Williams. Maar uh, ja. hij dondert heel snel naar beneden natuurlijk nu. Nou, no momenteel uh, verstappen op een uh, zevende plek. Maar hij heeft nog maar één ronde op zitten. We, dat gaan we natuurlijk het komende uur zeker voor u volgen. Ja, hebben we in Assen nog de DTM gehad? Ja, de, de, de race 1 uh, in de DTM. Deutsche Tourwagen Masters en uh, op Assen. Wint een Nederlander, uh, Vrijns de eerste race. En dat, is, uh, dat is mooi voor het uh, stand in het WK. Want Robin Vrijns staat met 92 punten op een, op, een, stond op een derde plek. Maar met deze winst komt hij natuurlijk een stuk beter voor te staan. Uh, zijn concurrent Nico Muller die, uh, die finishde als uh, derde... Dus uh, wat dat betreft uh, komt Robin Vrijnt wat dichter bij de leider. En uh, de leider heeft 133 punten. Morgen om 1 uur race 2 op het circuit van Assen, van de DTM. We krijgen met, het druk. Met publiek. Ja. Uh, dan hebben we nog de Tour de France, de achtste etappe. Uh, ze gaan de Pyreneeën in. Ze hebben nog ruim 80 kilometer te gaan. En de gele trui rijdt op uh, ongeveer een 18 minuten achterstand. Op uh, de koplopers, de ontvluchters, maar daarover later in het, wellicht in het derde uur nog wat meer. Zou dat pijn gaan doen als uh, dat zo blijft? Uh, ja, Dat nou, hangt er vanaf wie er weg zijn. Dat we gaan we voor u uitzoeken. Dus uh, tien over half vier gaan weer schakelen met uh, Willem van Densen op het circuitpark. Ook circuit Zandvoort. krijgen we wat van. Uh, CM.com, circuit dan zijn, dan zijn daar de Masters Historic Formula One Race. Uh, die om drie uur gestart is, uh, ook gefinished. Erg benieuwd hoe die oude Formule 1 auto's zich houden op het nieuwe circuit van uh, Zandvoort. Uh, verder hebben we nog wat Zandvoorts nieuws. Ik zou zeggen, genoeg reden omdat ik ook het tweede uur. Te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, Weer een uh, vol uur op de Zandvoortse radio. En dit is de zomerhit uit Frankrijk van uh, dit moment. Uh, past ook echt lekker bij de Tour de France. De vivre, c'est bon Mais c'est meilleur et c'est moins long Avec un peu d'ivresse Viens, on se casse la voie Viens, on se casse là-bas Là où l'amour est toujours roi S'inventer des princesses Le patron te fait la misère T'as de morale sur une civière T'es encore fatigué d'hier On réfléchira demain Tant pis pour le cœur on <laughs> up Invité sans raison, sois l'aise comme dans ton salon, viens meuber ta tristesse, viens, on se la joue, on se pavane, on se prend pour les lions de la savane, on est le roi de la vanne, Havana, on nana Histoire d'amour bas de l'aile, dans ton café t'as mis du sel T'es trop petit pour toucher le ciel Parce qu'on grandira demain Tant pis si on tombe On est tous n'est Presque plus rien à boire Le bar va fermer tout est noir oh, mais on, est là. on continue sur le trottoir on va encore rentrer trop tard je crois que j'ai un een paar. We hebben er al een paar. We hebben hendrix ce soir De zomerrit hebben onze zuidenburen La Vette van Amir. En Amir komt zelf uit Tunesië en dat is ook wel een klein beetje te horen... ook aan de stijl van de muziek. Ja, het wordt alweer rustiger op het strand. Hè? De, de mensen die zijn allemaal weer naar het werk toegegaan, vakanties zijn over... Maar ook voor de strandhuisjes in Salford zit het erop. En onze collega's van NA Nieuws hebben daar een aantal mensen over gesproken. En dan gaan we zo meteen naar een van die interviews luisteren. Naar deze van Claddis Knights. Hey baby, Thought you were the one who tried to run En heel gevaarlijk hè? uit de James Bond filmen kennen we deze plaat, uiteraard. Kledders en the license to kill. Je luistert naar CFM, de lokale radio vanuit Zandvoort. Al 30 jaar doen we dat, hè? Al 30 jaar lokale radio. Wil je meeluisteren? Dat kan onder meer via de ZFM app. En die kan je gratis downloaden in de App Store, Play Store of de Windows Store. Of je gaat naar www.zfmzandvoort.nl. CFM TV, kanaal 40. Um, of 6A, uh, DAB. DAB, ja. ja, kan ook. We gaan het hebben over de strandhuisjes. Ja, dat is leuk. Ik, bedoel, ik vind het een leuke, leuke, leuke uh, uh, ja, uh, leuk interview. wat uh, onze collega's van NH met uh, de familie uh, Terbeek-Rukert uh, hadden. Uh, want uh, die moesten natuurlijk. Uh, die hadden ook te maken met die virus. en konden dus niet het volledige zomerseizoen genieten van een zomerhuisje. Is dat van de, uh, van de manese trouwens, Rukert? Uh, het zou kunnen. Nee, nou, woont ze in Amsterdam? Nee, nee ze woont in Amsterdam. Vol, volgens mij niet. Uh, in plaats van zes uh, weken hebben ze dit jaar uh, slechts drie uh, maanden uh, van kunnen genieten. Maar desondanks geen negatief woord uh, over alles en over virussen en over regels. Maar uh, ze hebben echt genoten. Was het maar de helft van de zomertijd dat ze ervan hebben mogen genieten. Maar ze hebben wel genoten. Uh, luister naar de documentaire die onze collega's van NH met de familie uh, ter week op het strand hadden. Het is alweer zover. Schoonmaken, opruimen en afbreken. Ook voor Suzanne en Nars uit Amsterdam-Osdorp zit een zomer in Zandvoort er alweer op. Al bijna 40 jaar lang staan ze er al. Zomervuil heeft uw man even het dak opgestuurd. Altijd. En dan roep ik direct weer van het dak af. En als ik daar niet zink, komt hij er niet af. Hoe was de zomer? Nou, we hadden een, een korte, maar hevige zomer. Uh, eigenlijk zaten er alle vier jaar tijden in. We hebben net geen sneeuw gehad, dat was het nog net. Maar uh, ja, van het ene uiterste en het andere uiterste. Van een hittegolf naar een zeer zware storm. Waarbij de huisjes bijna onder het zand verdwenen. En ooghoeken en tanden en oorgaten. Overal zit het zand? Overal zit het zand en, en modder en blubber en zout ook van de zee. Ja, hoop werk nog. Ja. Vanwege de coronacrisis werden de huisjes pas later geplaatst dit jaar. In plaats van zes maanden konden ze hier nu drie maanden van het strand en de zee genieten. We zijn bevoorrecht dat we dat mochten. Ja. Hoeveel mensen moesten, moesten thuis blijven zitten op twee hoog? Geen balkon, niks. Ja. Dan zijn we toch rijk. Met pijn in het hart nu weer afbreken? Ja, het is heel kort geweest. Ja. Maar ja, het is niet anders. Mochten we blij zijn dat we alsnog mochten staan. Meneer Oosterbaan, u heeft de lol in heen dat afbreken. Ja, dat is uh, af en toe is een beetje zingen erbij. En dan, uh, dan gaat het makkelijker, toch? Ja, was het anders dan anders ook hier? Nee, je moet in het begin vooral een beetje opletten met wie je in contact kwam. Ja. Eigenlijk, je hey, directe familie, je kinderen. Ja. En uh, toch een beetje afstand houden. Maar vooral buiten is het wat makkelijker dan binnen. Nee, dat was, was goed te doen allemaal. Ik denk dat het veiliger was dan... In Amsterdam. Anders zitten we nog wel eens s avonds. Uh... Gezellig met, uh, met, met gezinnen bij elkaar. Drie, vier, vijf huisjes soms. Of we gaan gezamenlijk gaan we ontbijten, gezamenlijk lunchen. Maar dat is er dit jaar absoluut niet bij geweest. Ik ben heel rijk geweest deze zomer. Ja, En u uh, met een traan afscheid nemen? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik, heb, ik vind het genoeg zo. Ja? <laughs> ik vind het echt genoeg, ja. Ja, nee, nee. Met altijd zand twee keer schepen. Nee. Echt. Ja, en dan uh, volgend jaar maar wil ik het. Ja, In ja, april weer. Dan hebben we de races. Dan moet je ook maar een keer langs komen. het dus is ook echt wel gezellig. Ja, dat denk ik ook, dat het heel gezellig uh, gaat worden volgend uh, seizoen weer. En die uh, positieve mensen, dat is gewoon leuk, hè? Ja, nee, klopt. Ja. Het is geen zes maanden, maar drie maanden. Ik zei het verkeerd. Maar uh, als ik dit hoor, dan word ik, als ik, dit, uh, hoor, dan word ik wel helemaal vrolijk. Ja, en ik uh, vond het wel een mooie uitdrukking van jou. Ze hebben echt genoten. <laughs> ja, ja, ja, klopt. <laughs> Oké, okay. dankjewel uh, inderdaad uh, voor uh, de reportage. Ook uh, dank aan uh, ENA News die de reportage verzorgd hebben hier op het Zandvoortse Strand. Waar gaan we heen? Goedemiddag, dit is de interconnecticap corona. Flight Commander P.R. Oh Johnson. Johnson on Mars Flight 2247. Very well. Hold on, please. <laughs> yes. Thank you, Operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. darling. How's the weather? Say, baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry. Is there someone there with you? Oh, since you went away, there's nothing going right. I just can't sleep alone. You? Hey baby, is everything fine with you? Leuke single, hè? Deze uit de jaren 80 van de Raw Band en de Clouds Across the Moon. Ja, van de week reed ik met mijn brommetje over de boulevard... en ineens zag ik een uh, Spar Supermarkt daar uh, verrezen. Ja, ik dacht dat zou dit het uh, uh, begin zijn van een grote sparvestiging. En dus de, de verhalen deden alweer de ronde. Want uh, er was natuurlijk algehele verbazing om die tijdelijke kiosk uh, van de spar op de boulevard. Afgelopen maandag werd op de Noordboulevard... de hoogte van de eerste strandhuisjes tegenover het NH Hotel een kiosk. ...van de SPAR geplaatst. Arlan Berg, voorzitter van de strandplaatshoudersvereniging... ...reageerde verbaasd. Hij strijdt al langer voor een vaste standplaats voor zijn leden. Het blijkt dat de supermarktorganisatie SPAR... ...voor een promotietour door Nederland toestemming heeft gekregen... ...van de gemeente Zandvoort... ...om een week lang een kiosk op de boulevard Bernard te plaatsen. Een opmerkelijke actie volgens Berg... ...omdat de standplaatshouders dat al heel lang ook zouden willen. Het plaatsen van vaste kiosken in plaats van een mobiele verkooppunten is al jaren een vurige wens van de Zandvoortse stand, standplaatshouders. Wij zijn als Zandvoortse strandplaatshouders al meer dan drie jaar bezig om voor zoiets toestemming te krijgen. Maar de gesprekken met de gemeente hierover zijn nog steeds, niet in een nog, steeds zijn nog steeds in een zogeheten oriënterende fase, al dus berg. Volgens een woordvoerder van de gemeente past dit helemaal in het kader van de gemeentelijke pop-up visie. Het gaat om een tijdelijke vergunning en dat is heel iets anders dan een permanente vergunning. Hier is echt heel goed over na, uh, nagedacht en gekeken, verzekerde de gemeente wo gemeentelijke woordvoerder. Die wel kon bevestigen dat de standplaatshouders... in gesprek zijn met de gemeente. Wordt vervolgd. Uiteraard, dankjewel uh, Albert-Jan. Het bericht is ook uh, na te lezen op onze ZFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu en dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En luister je naar het geluid van Zandvoort. En wist je trouwens, ja, als je jongere bent, dan moet je nu even goed luisteren. Wij zijn hier in Zandvoort op zoek naar cyberagenten. Tegenwoordig is iedereen constant online. We hebben mobieltjes, spelen games, delen foto's. Helemaal te gek natuurlijk. Maar tegelijkertijd zijn er digitale dieven actief. Gemeentes, ziekenhuizen, scholen worden allemaal gehackt. Maar ook de mensen in jouw omgeving zijn lang niet altijd veilig. Terwijl dit vaak makkelijk te voorkomen is. Het is tijd dat er iemand in actie komt. Iemand die mensen leert zich te wapenen tegen de bed. Guys. Iemand zoals jij. Jij bent jong, nieuwsgierig en je leert snel. Speel Hackshield en train jezelf tot cyberagent. De wereld heeft je nodig. Nu en voor de toekomst. Dit is geen grap, dit is bloedserieus. Serieus het bewijs wordt geleverd in de volgende video. Kijk maar. Lieve kinderen van Zandvoort. Online op het internet lopen net als in het echte leven... ongure types en boeven rond. En met Hackshield kunnen jullie ons helpen om die op te sporen cybercrime tegen te gaan. Doen jullie mee? Zie je? De boodschap is duidelijk. Zij, wij, hebben jou nodig. Speel Hackshield. Geef je op en word cyberagent. Wil je weten hoe? Ga naar www.joinhackshield.nl Het is tijd voor actie. Zo is het, wordt cyberagent hier in Zandvoort. Je hoort het ook van onze eigen burgemeester David Molenburg dat spotje terug horen, Dus uh, meld je aan via de website. Het is ook na te lezen op onze app, hoor. Mocht het bericht een beetje te snel gegaan zijn. Lees alle informatie en over hoe je kan aanmelden. Jugando con el agua del amor, sin ferida en tus ojos cuando miran así, sin feridad es el nombre que encontré para ti. La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tuyo. Jogando con el azar, el amor La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestra salida suntó Hoy no me quiso traer tu canción Sinceridad En tus labios cuando besan así Sin Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Ah, ah. La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestras saliva juntó. Hoy no me quiso traer Tu canción Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por el Pulevar Ya cuando ik así sin verdad es el nombre que encontré para ti mm -hmm. Igual que un viejo trapecista sin rey, Igual que un barco sin mar Camino solo por el boulevard. No, siempre me dices quizás, algunas veces hayas y jamás sin feridad en tus manos cuando buscarás sí. Sin feridad es el nombre que encontré para ti. Een leuke voorraadje uh, Raadje Plaatje. Iedereen kent de plaat wel, maar wie zingt dat ook alweer, albert uh, Ja. Ja, oh. wie was dat ook alweer, hè? al. Ricciardo, Ricciardo Cossiante. Oh. Ja, ik hoorde ook bij de broer. En Sincerita. Het is uh, twee over half vier. Uh, ja, je zei het net al, in, uh, in Frankrijk is uh, de Tour de France in volle gang... en we zijn de Pyreneeën ingegaan. Ja, want om uh, half twee uh, vanmiddag uh, zette het Tour Peloton zich in gang... Uh, voor de achtste etappe en de eerste, waar, uh, tevens de eerste Pyreneeën-etappe. De deze rit over 141 kilometer kent drie, kent drie zware kools, waaronder één van de buitencategorie. Vanuit uh, de start reed een groep van 13 man weg, waaronder de bergkoning Kastenevrooi. Op nu ongeveer 80 kilometer van de streep reden zij 13,03 minuten voor op het peloton. Op de flanken van de eerste berg stapte de Italiaanse topsprinter niet solo af. Momenteel zijn ze nog 68,5 kilometer verwijderd van de finish en is de voorsprong teruggelopen naar nog... Een schappelijke 11 minuten en 47 seconden. Oké, okay, tot zover deze tourflits van uh, Albert-Jan. We gaan uh, nog even hebben over de Formule 1... voordat we weer een uh, plaat gaan instarten. We zitten op dit moment in de kwalificatie... tussen drie en vier uur daar uh, op Monza in Italië. Q2 aan de gang, nog uh, iets meer dan zes minuten te gaan. Lewis Hamilton P1, Valtteri Bottas P2... Sergio Perez P3, Carl Sains P4 en Max Verstappen vinden we op P5. Dat wat betreft de tussenstand afvallers op die moment zijn. Uh, uh, Fiat, Ocon, uh, Leclerc, Magnussen en Rijkonen. Maar ik wil wel even gezegd hebben dat ze allemaal op de softs rijden. Allemaal op de softs, dus oké. Okay. Dus uh, daar kan je het verschil niet nee, in maken. Nee, maar Q2, morgen starten ze dus allemaal op soft. Ja, als ze daar de snelste tijd op zetten. We hebben nog zes minuten te gaan. Heb jij weer gelijk. We wachten dan. Your girls ain't shit trying to get me off your mind The same ones who be hitting on my line They're not your friend. I need you to know that We ain't never gonna go back This time it us so all bad It's best for me, it's best for you I need you to know that Try to love you better for that. All signs we ignore that And it's not It's over now could live If I was a sculptor then, but then again no, or a man who makes potions in a traveling show I know it's not much but it's the best I can do gift is my song and this one's for you and you can tell everybody this is your song it may be quite simple but now that it's done I hope it don't matter You're in the world I sat on the roof And kicked off the moss Well, a few of the verses Well, they've got me quite cross But the sun's been quite Is for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting. De microfoon dicht kan houden als wij samen gaan meezingen met deze plaat over John. Nee, dat doen de luisteraars niet aan. Wel een lekkere single. De gouden hou van Elton John en Your Song. CFM, Race Radio, Bit Report. Bit Report. Ja, we hebben juist een uh, mooi moment gehad op het uh, circuit. En dat uh, wat betreft de oude raceauto's. Want het was uh, vanaf uh, drie uur tijd voor de Masters historic Formula One. Willem. Ja, ja, dat klopt uh, Rob. Ja, ik ben ook blij dat je die microfoon gaat hoor. Die, uh... <laughs> ja, nee, dat wil je niet meemaken hoor. Hé <laughs> <Nee, nee. laughs> hey, Willem, hoe was, er, hoe was uh, de race? Nou ja, op zich uh, is het al uh, ja, indrukwekkend natuurlijk om die uh, Formule 1 uh, te zien en te horen uit de jaren 70. En, uh, ja, het was best wel een leuke race. Eén uh, ronde hebben wacht, 7 kar, moeten doorbrengen. Uh, Christophe uh, Dazan, die was uh, gestrand. Het water reed hij toch weer mee in de race, dus uh, de schade viel klaarblijkelijk toch wel hey, mee uh, bij Een race uh, die gewonnen werd door de man die uh, reed in de ex-kekker uh, Rosberg uh, Williams. En dat was uh, Mike uh, Kentilon uit uh, Ierland. Uh, op tweede plaats eindigde de drietalige 24 uur van de mondje Marco Werner. En op de derde plaats zagen we dan terug uh, Steve Brooks. En die uh, reed in een, uh, ja dat zal hij vaker die rijdt in een uh, Lotus uh, 81. Uh, de welbekende Essex uh, Lotus. Uh, die had dus op de uh, derde plaats. Kijken we nog even, uh, ja... Toch altijd nieuwsgierig naar de ronde tijden. De snelste ronde die gereden werd was 1 minuut 34. En ja, kan je zeggen, dat is toch wel behoorlijk hard op circuit Zand. Ja Willem, heb je al reacties gehad van eventuele coureurs die dit weekend op het circuit rijden? Wat ze van de nieuwe baan vinden? Nou ja, ze zijn uh, allemaal toch wel onderwindelijk en uh, met name Geerlach uh, Hunsrug. Uh, daar die komen kijken uh, boos uit Arie luijendijk Lijendijkbocht. Uh, ziet er spectaculair uit. Maar ja, daar kan je vrij hard uh, doorheen gaan. Met ons gevolg dat je ook uh, vrij hard uh, richting Kassambach komt. Maar de meest aansprekend is toch uh, vooral uh, Geelachbocht uh, Hunsrug. Ja, we hebben trouwens dit weekend uiteraard ook in Italië op Monza zeg maar de Formule 1. En ook daar hebben we zo'n zo speciale komcircuit circuit rondom heen liggen trouwens. Wist je dat? Uh, ja. ja, dat weet ik. Ik heb daar nog tegenop geklommen ooit. Dus, <laughs> Meen je dat? Die wordt, meer, die wordt niet meer gebruikt, maar dat was een hele mooie... Uh, ja. Ja die was nog wat stijler als uh, dat we hier uh, de Ariën Lijnendijk komt. Ja, ik uh, begin er eigenlijk over, want komt daar ook het idee vandaan om het hier in uh, Salford zo aan te pakken. Nou, daar komt het niet echt vandaan. Het idee erachter is natuurlijk een huidige Formule 1, DRS, en noem maar op. En het rechte eind zou iets te kort zijn om DRS te gaan gebruiken. Zochten ze natuurlijk naar een oplog. Dus ik, omdat die mocht toch ook al de aardige snelheid naar boven brengen, was dat de mogelijkheid om het op die manier wel voor elkaar te krijgen. Oké, okay, helemaal goed. Nou, je bent uh, vandaag nog uh, lekker op het uh, circuit. Wat kunnen we de rest van de dag uh, nog uh, verwachten, mochten we nog even een kijkje gaan nemen? Nou, wat we verder op gaan zien, dat dus, krijgen we de kwalificatie voor de Dunlop Historic Endurance uh, GT van 266, oudjes van vor 1966. Daarna krijgen we een heel groot startveld met de uh, Kampf. Dirkus werken, ja, dat zegt me tegen al, waarom het Duits heet, weet ik niet, zo goed die klasse, maar... Race van de, race van de, van, van de kabouters. Initiatief zijn, Duitse initiatief, allemaal kleine autootjes, zoals Fiat 500, Simkatjes, 1000, NSU'tjes, noem maar op, vandaar de dwergen. Oké, okay, nou, vandaag nog een groot programma, maar morgen ook een hele dag, hè. het begint alweer vroeg. Het begint uh, morgen al vroeg om uh, kwart voor negen met uh, NKGTTC en die Formule 1 die we zojuist uh, gezien hebben. Die is morgen niet te eerder, die is morgen. Uh, maar even kijken. Uh, oh! Ik ben aan het bril Het is morgen Vijf oh, ja. tijd <laughs> tij tij voor de half twee, dus zou je het willen zien. En ook ons zou willen zien, zou je in dat we een dag Formule 1 hebben. 502 op het circuit hier en uh, 10 over 3 op uh, Zikko. Oké, okay, ja er zijn, ja, er zijn uh, nog geen uh, mogelijkheden om zeg maar die belden op het circuit te volgen hè? Nee, wat ik uh, begrepen heb zijn ze niet aanwezig met camera's. Misschien dat morgen wel zo is, maar dat weet ik niet. Oké. Okay. De, de live timing uh, op uh, ww.results.nl en dan is.. Mooi overzicht van uh, die waar en wat uh, voor tijden uh, tussen de verschillende deelnemers zitten. Daar kan je toch uh, mooi uh, meebeleven. Nou, morgen is dus ook een uh, leuke historische reisdag. Helaas geen uh, parade vanavond, maar het is uh, begrijpelijk natuurlijk vanwege de corona. En uh, hopen dat het volgend, volgend jaar weer uh, door kan gaan en dat het dan ook weer echt uh, ouderwets uh, druk gaat worden tijdens uh, de historische Grand Prix. Want het is wel een uh, evenement wat gewoon moet blijven, toch Willem? Ja, vind ik wel, hoor. Het is uh, sowieso, ook nu is het uh, heel veel moois om te zien en te horen. En, ja, Het moet gewoon blijven bestaan en laten we hopen inderdaad dat volgend jaar weer volle bezetting is, zowel op de duinen als op de baan. Oké, okay, nou, uh, hartstikke bedankt voor deze verslaggeving uh, voor vandaag. Tot zover. En uh, we spreken elkaar uh, heel gauw uh, weer, uh, Willem. Bedankt voor je bijdrage. Oké, okay, tot ziens. Hoi, hoi. Hoi. hadden we al een hele tijd uh, niet meer gedraaid op de Zandvoorts Radio. Dus net wie de stijl voor, hè. Je hoorde de single van uh, Incognito en Jocelyn Brown. En uh, Always There. 10 minuten voor 4. Er wordt gekwalificeerd uh, daar op het circuit van Monza. Daarover zometeen nog veel meer. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. TV. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. Dus CFM is er niet alleen op de radio, maar ook op TV, kanaal 40 digitaal via SIGO te ontvangen. 24 uur per dag muziek, dan hoor je de radiocenter ZFM. En uiteraard de informatie voor Zandvoort en de, regione, de hele regio te ontvangen trouwens. Delegation, daarna gaan we naar de Formule 1.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 We hebben al een Nederlandse winnaar gehad, Robin Vrijs. We hopen natuurlijk morgen ook op een Nederlandse winnaar daar op Mossa in Italië. Maar dan moeten we eerst nog de kwalificatie goed doorkomen. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En bij we, we bedoel ik uiteraard uh, Max Verstappen. Hè? We moeten, dat is Max Verstappen eigenlijk. Ja klopt. En hoe gaat het daarmee? Q3 met nog ruim vijf minuten te gaan. Uh, zelfs uh, Albon was op een gegeven moment sneller dan uh, Verstappen. Uh. Maar zoals uh, velen uh, van uh, zijn collega's, uh, die track limits uh, nekten hem. Uh, waardoor hij dus de snelste tijd, uh, werd uh, afgenomen. Uh, dus uh, die ging even van plek 3 uh, of 4 uh, terug naar achteren. Waardoor Verstappen ook weer een opschuift. Waardoor de stand momenteel is: uh, Verstappen op een vierde plek. Perez op een verrassend derde plek. Bottas en Hamilton, uh, ja dat zijn dan de nummers 2 en nummer 1. Uh, de, de, kijk, het slot is, is een zicht. Uh, even kijken, we stonden in de tweede kwalificatie allemaal op rood... voor zover ik had gezien. Hè? Ja, volgens mij ook. Dus dat betekent dat ze morgen allemaal op de rode band zullen starten. Ook nu rijden ze weer met de rode banden... om daar natuurlijk die snel, dat snelle ene rondje uit te persen... om zo hoog mogelijk te kwalificeren voor de race van morgen. Hoe laat begint de race? Uh, tien over drie. Tien over drie. Goed, dus voor, voorlopig nog Hamilton, uh, de snelste gevolgd gevolgde teamgenoot Bottas. Perez 3, Verstappen 4, Sainz 5, Norris 6, Ricciardo 7. Die valt toch wel even wat terug. We had toch wat meer van hem verwacht. Maar wie weet zit het van in de staart. Ja, en niet iedereen gaat nu aan de outlip beginnen. Dat betekent ja. met nog vier minuten op de klok, al je ja. dat het druk wordt op de baan. Dan krijg je dat op een gegeven moment. Daar heeft de, de organisatie ook voor gewaarschuwd dat je niet nou stiekem langzaam moet gaan rijden om je mate achter je te onthouden van een nog snelle ronde. Als ze dat betrappen, zul je er ongetwijfeld voor gestraft worden. Dus ik hoop dat ze nou in ieder geval een beetje doorrijden. Maar goed, met nog 3 minuten 45 te gaan in Q3... kan er nog van alles gebeuren. Kwart over vier is er een uitgebreide samenvatting van de kwalificatie hier... op uw enige echte lokale zender ZFM. En dan weten we wie er morgen van Paul Position vertrekt... voor de Grand Prix van Italië daar op het circuit van Monza... En dan volgende week of die week erop zitten we weer in uh, Italië? Nou, dus wat, dat is nou dat, volgende week Daar weet jij alles van, dat is volgende week. Volgende week. En hoe heet die Formule 1 race? Ja, dat weet ik even niet. Nou, oh, dat geef niet. Oh ja, oh, ja dat, dat weet ik wel. Uh, Lombardij of zoiets. Nee, Nee, nee, nee, nee. Nou, ik was, kom, uh, nou. Stom hè? Nou ja, geen probleem. Ik kom er geen, op. Op. geen probleem mee. Goed, ja. Goed. Dat is mijn, <laughs> heb je mij toch voor? <laughs> uh, dat... Vandaag dus uh, Mugello, Toscane. Oké, okay, ja, de aan. Ja, ja. dat, okay, dat, dat was hem. Dat nee. was hem. Volgende week okay. zitten, we nog, zitten we weer in Italië. Zo is het. en zo meteen zijn we er nog één uur lang. Graag tot zo. Ronde haren, blauwe ogen, uit een sprookjesboek geslopen. Kwam ze voor mijn ruitje staan en zei: Graag een kaartje van vijf gulden voor de film van vanavond. Ik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 Vragen. Dat is toch uit de tijd meid, je kunt het ook aan mij kwijt En ze keek me aan, het was meteen gedaan Vanaf toe. alles voor een zoen Even aan mijn moeder vragen, ik zweer dat ze dat zei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 Oplichters hebben de afgelopen maanden voor miljoenen euro's buit gemaakt door zich voor te doen als de telefonische helpdesk van een bank... meldt tv-programma Kassa. De fraudeurs mis... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur.